Oepelen is gevaldreer, oepelen is je vriendin, driemaal in de ronde, allee! In Oepelen, dat is een feit, drie mavelaren rond van poes, raak je je problemen kwijt, Tim, de valt nooit een traan Neem maar honden, maar wie? Hoe is het zakken? Hoe bellen is het honden? Hoe bellen is het dieren? Neem maar in de handen alleen. En als je ooit dan treuren slaapt.